Op die winterdag, als de runde boeten zien over straat, dat al het land dan maanden onder water stond, en dat er dan een voetpad van Holt langs de boerderijen de markt weer, met een wit geschilderde lening en petroleumlantarens, petroleumlantaarns, zodat het dorp heel gaar geïsoleerd was. Hendrik is ontzettend goed. Hij zou eigenlijk ook de aflevering over het boerenwerk in onze aflas moeten maken. Hoe wou je dat doen? Als hij nou zijn eigen afdeling kreeg tussen die van juf Haan en die van ons in, boerentaal en boerenwerk.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 De enige nieuwtjes die ik ontvang zijn die van het contact met de dokter. Want er is geen ander contact. En nou, daarom begin ik contact. vervelend te worden. Ik begrijp het best. En ik kan het onmogelijk gaan vertellen over de branden die ik al in de Adva gesticht heb. Over de treinongelukken die ik zag gebeuren. Over de naalden die door mijn lippen gestoken worden. Over de roze kleur die mijn kamer laatst kreeg enzovoort. Dat zou ik uitvoerig moeten beschrijven. wilden wilde jullie er iets van begrijpen.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 Houd ik van haar? Houd dus alle gelegenheid te gevaar te ontwerken anders, jullie kunnen het niet begrijpen. Houd ik, ene ogenblik, en dit andere houd ik ogenblik, van haar? Houd ik niet van haar? De vraag van de psychiater: bent u homoseksueel of niet?